Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Demissionair minister Donner wil dat de Tweede Kamer haast maakt met het verhogen van de AOW-leeftijd. Hij heeft de Kamer opgeroepen het bestaande wetsvoorstel daarvoor dit najaar te behandelen. Volgens het voorstel gaat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar. Donner zegt dat er haast mee moet worden gemaakt om de nood van de pensioenfondsen te verlichten. Afgelopen dag werd duidelijk dat grote pensioenfondsen als het ABP en Zorg en Welzijn... in 2012 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Donner zegt dat hij niet weet hoe ernstig de situatie is. Het enige dat de politiek volgens hem kan doen is de AOW-leeftijd verhogen. Dan hoeven er minder pensioenen te worden uitbetaald. In Mexico zijn zeven leden van een drugsbende opgepakt. Die worden verdacht van de moord op 72 migranten vorige maand. De migranten wilden vermoedelijk de grens met de Verenigde Staten oversteken. Maar werden onderweg in het noorden van Mexico door de drugsbende ontvoerd. Mogelijk zijn ze vermoord omdat ze geen drugs naar de VS wilden smokkelen. Het was het grootste bloedbad van de afgelopen jaren van de drugsoorlog in Mexico. De Vrom-inspectie wil dat fosforfabrikant Termfos in Vlissingen dichtgaat... als het bedrijf zich niet snel aan de milieuregels houdt. De inspectie noemt de situatie ernstig en zorgwekkend. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. De grootste fosforproducent van Europa stoot te veel zware metalen en dioxine uit... heeft een dubieus veiligheidsbeleid en zorgt voor stankoverlast. Bij de fabriek in Vlissingen werken ruim 350 mensen. De Nederlandse waterpolo'sters sters hebben in de halve finale van het EK verloren van Rusland. In Zagreb verloor Oranje met 10-7. Olympisch kampioen Nederland neemt het vrijdag tegen Italië op in de strijd om het brons. De finale gaat tussen Rusland en Griekenland. Het weer, vannacht buien en zo zo'n 12 graden. Morgen opnieuw buien, veel bewolking en de temperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 A slap.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 The Internet. Internet. Internet. www.zfmzandvoort.nl